liever van ons. Allereerst wens ik u geluk met het predicaat koninklijk dat aan uw commissie is verleend.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 Ik had gedacht aan een aantal van 200 in 20 afleveringen van 10. Gelijk de Zwitserse was? Juist. Hm. Ik had niet verwacht dat hij ons zo gemakkelijk onze zin zou geven. Als Van Ham op onze hand is, hebben wij van de Vlamingen in ieder geval niets te vrezen.